Het weer vanuit het zuiden trekt de bewolking met regen over het land. Overdag bewolkt en vooral 's buien. Het wordt dan zo'n 13 graden. Dit was het NOS Journaal. Dit is Radio 1. NCRV. Casa Luna. Frank Dumas. Het leek goed te gaan, maar zaterdag, eh, en dat weet u, klapte alsnog de katshuisonderhandelingen. Onverwachts en onverwachts heftig. Feit is dat het minderheidskabinet ermee ophoudt. Feit is dat iedereen nu zijn hart vasthoudt. En feit is dat iedereen zich afvraagt wat dit nu betekent voor de kredietwaardigheid van ons land. In dit uur van Kazerloenen ga ik daarover praten met iemand die daar bijzonder veel verstand van heeft. Um, Edin Mujadic, macro-econoom, welkom. Um, Wanneer dacht je, ik ga maar eens macro-econoom worden? Was dat, was dat een jongetjesdroom? Nou, dat, dat was heel vroeg. Uh, dat was in vier VWO al. Uh, met als gevolg dat mijn eerste jaar op de universiteit uh, ware hel was. Omdat je in het eerste jaar gaat men er logisch vanuit... dat je nog niet weet wat je wilt uh, studeren. Dus je krijgt allerlei vakken die mij uh, nauwelijks interesseerden. maar je Noem eens moet je wel dat. halen. Fiscale economie, milieueconomie. Moest je wel allemaal halen. En jij dacht alleen maar doorspoelen, doorspoelen, doorspoelen. Ik wilde heel graag naar de vakken die op de lijst stonden voor het tweede, derde en het vierde jaar. Dus dat was. Het eerste jaar moest ik overleven. Dat was redelijk zwaar. Maar daarna ging het soepel. Wat waren jouw eerste gedachten zaterdag? Hoe kijkt de macro-econom tegen zo'n val van zo'n kabinet aan? Nou. Een val van een kabinet uh, uh, is voor een economie nooit goed. Uh, uh, uh, zeker in de omstandigheden uh, die wij hebben sinds 2008. Uh, we hebben het al in, in een paar andere landen gezien in Europa... waar de regeringen vielen en we hebben meegemaakt wat de reactie daarna was. Uh, Noem eens wat. De beleggers wisten niet uh, hoe en wat. De rentes voor die landen schoten omhoog. Uh, Italië, Spanje, Griekenland, hetzelfde verhaal. Uh, dus dat dit ook nog gebeurt in het weekend... Uh, wanneer de markten niet open zijn, maakt het alleen maar extra lastig. Want dan heb je twee dagen lang waarin er alleen maar gepraat wordt... over de problemen en dat men er niet uit is gekomen. En ja. Dat nieuws gaat dan over de hele wereld en iedereen wacht maandagochtend af... dat de financiële markten open gaan. Dus, uh, Die reactie kwam, daar gaan we het zo meteen over hebben. Ja. Um, als, als, het, als, als Nederland een auto zou zijn, hè, je bent een garagehouder... Ik kom met die auto bij jou, het kabinet is gevallen. Wat zeg jij dan euh, tegen mij over de staat van de auto? Nou, ervan uitgaande dat ik euh, heel graag euh, af wil van die auto... zeg ik natuurlijk dat het euh, een uitstekende auto is. Er markeert helemaal niks aan. Nou, je hoeft niet eens te uh, komt van de onderhoudsbeurt. Laat het makkelijker Ja, Hij komt van onderhoudsbeurt. De olie moest even ververst worden, maar voor de rest... Uh, is er uh, niks mee aan de hand. Remmen doen het, uh, het stuur uh, doet het uitstekend. Uh, de motor ziet er uh, uh, perfect uit, uh, kortom. Uh, uh, maar het stuur is nu even gevallen. We hebben, we hebben nu even een, een klein stuurloosheid stuurprobleempje, toch, in dit land? Ja, dat, dat, dat wordt dan heel snel geroepen. Uh, het, het is zo dat, dat, dat wij op dit moment geen regering hebben... in de zin dat, dat die belangrijke besluiten kan nemen, mag nemen... Uh, maar het leven gaat gewoon door. Uh, Mark Rutte en zijn ministers. Uh, die regeren gewoon door. Die uh, handelen zaken af. Uh, je zag het ook aan de reactie op de financiële markten van vandaag. Uh, de Nederlandse rente steeg. Nou, daar hadden we het van het weekend. Uh, een heleboel mensen uh, uh, hebben gezegd. Nou, de rente voor Nederland stijgt. Uh, nou, dat is ook gebeurd. Maar je kunt niet zeggen dat het echt een enorme ramp is geworden. Ajax vandaag. is wel flink, flink gedaald vandaag. Ja, maar dat speelde zich ook af, af op een heleboel uh, uh, aandelenbeursen in andere landen. Uh, ik, uh, wij daalde, wij denken misschien dat wij zoveel invloed in de wereld hebben... dat door onze problemen uh, de, de, de aandelenkoers in de VS omlaag gaan. Uh, dat was niet het geval. Er spelen, al, spelen allerlei andere dingen. De verkiezingen in Frankrijk spelen een rol. Er waren ook zoals elke dag, heel veel economische cijfers, uh, uh, ook in de VS. Nou, die waren niet allemaal even goed. Nou, dat, dat, dat speelde allemaal een rol. Het was echt niet alleen het feit dat... Duitse Mark Rutte, industrie, een slecht, Duitse industrie, een slecht cijfer. Uh, waar het om gaat is, het was echt niet alleen dat omdat Mark Rutte... Naar haar majesteit is gegaan, dat daardoor alle beurzen nou ja, in de wereld. Ja, dat was toch omhoog. natuurlijk wel een beetje de verwachting. Uh, de, de, de, de eerste ronde van de presidentsverkiezingen had je net over. Hè? Hollande in Frankrijk ja. heeft hij gewonnen. Is dat dan de angst voor een socialist die kritisch staat ten opzichte van de, de, de, de grenzen die Europa stelt aan het roodzaan van land, zeg maar? Hollande is daar heel kritisch over. Dat heeft een zo grote impact op de markt, veel groter dan het val van het nou, kabinet. Ook in Nederland? Wij hebben het over. over uh, een van de grootste landen van de Europese Unie en van de eurozone. Uh, alle problemen die de eurozone heeft, die moeten, of de oplossing voor die problemen moet uiteindelijk komen van twee grootste landen. Frankrijk is er een van. Nou, alles wat uh, zorgt voor onzekerheid over hoe Frankrijk om zal gaan met de problemen in Europa, uh, is funest voor het vertrouwen in Europa. Ja, en, en dus het vertrouwen van de financiële markten... in de krediet, kredietwaardigheid van het land. Natuurlijk, natuurlijk. Ik hoor jou dus samenvattend relativerende woorden spreken... over the day after the night before. Nou ja, kijk... Uh, Als het om Nederland gaat, een kabinetscrisis. Iedereen, ja, iedereen die, die dacht maandag breekt er een, uh, is er echt een ramp voor Nederland... Ja, die ziet dat het gewoon niet zo is. Uh, dat betekent niet dat je kunt zeggen... nou, wat is er aan de hand? De regering is gevallen onze rente is miniem opgelopen, is dat het? Laten we gewoon doorgaan zoals vorige week. Dat gaat ook te ver. Kijk, wat Nederland in tegenstelling tot heel veel andere landen heeft... is een uh, reputatie op de financiële markten van een land... dat uh, misschien zijn overheidsfinanciën niet altijd even uh, uh, goed voor elkaar heeft... maar wel de intentie en de wil heeft om mochten die uit de bocht vliegen... Om die echt heel snel aan te pakken nou, die reputatie hebben we opgebouwd door de jaren heen, decennia heen. Dat helpt ons nu. Ja, reputaties komen te voeten, gaan te paard. Dat zijn ooit een leidinggevende tegen me. Daarom zeg ik ook, je moet ook niet zeggen er is niks aan de hand. Wij ja. hebben alleen een, uh, uh, iets mee wat heel veel andere landen dus niet hebben, namelijk de tijd om de schade van het uh, uh, uh, uh, aftreden van ons kabinet te repareren. Ja, Anders dan Spanje bijvoorbeeld. Anders dan Spanje, anders dan Italië. Uh, oplopende rentes betekent in Spanje onmiddellijk een nieuwe ronde van uh, uh, zware bezuinigingen. Nou, dat zou bij ons ook het geval zijn. Als, maar onmiddellijk, ik zei onmiddellijk, hè? Als, in Spanje moet het onmiddellijk gebeuren en in ja, Nederland is het verschil nou, moet het ook gebeuren, maar dan is er wat meer tijd. Je hoorde van het weekend uh, uh, onder andere de Nederlandse minister van Financiën zeggen, nou, uh, uh, als onze hoogste rating eraan gaat, dat betekent dat zo'n extra renterekening van 4 miljard euro per jaar. Nou, dat is inderdaad zo. Ervan uitgaande dat wij nu de rest van dit jaar echt niks doen... om onze problemen met overheidsfinanciën aan ja, te pakken. En die kans lijkt me erg klein. Ik wil even, even jouw toonhoogte, als het gaat om de, de, de gevolgen van de kabinetscrisis... even aanleggen tegen die van de NOS. Acht uur journaal uh, vanavond... Uh, had een, een, een uitgebreid, besteden uitgebreid aandacht aan de economische gevolgen... de reactie op de markten. En ik wil even met jou luisteren naar een stuk van Eva Wiesing... de economisch uh, verslaggever van de NOS... en luisteren naar wat zij daarover te melden heeft. De rentestijging van vandaag was zelfs voor doorgewinterde handelaren uitzonderlijk. En volgens werelds grootste obligatiehandelaar Pimco... zal de rente voor Nederland nog wel even doorstijgen. Daar kan uh, best nog een... Ja, bepaalde hoeveelheid bijkomen op het moment dat, het, uh, dat die hervormingen uitblijven... en ja, die 3 norm uh, niet gehaald wordt. Nederland geniet nog altijd van de hoogste AAA-rating... als een van de weinige landen in Europa. Maar de achterstand met het degelijke Duitsland wordt wel steeds groter. Het verschil tussen de Nederlandse en Duitse rente... is in drie jaar niet zo groot geweest. Ja, wat we horen zeggen is uh, uitzonderlijke stijging. Uh, er kan nog wat bijkomen. De achterstand met Duitsland, die stijgt. Dat klopt trouwens het laatste ook zeker. Ja. Um, dat, dat klinkt al veel verontrustender dan wat jij zegt. Ben je het hiermee eens? of denk je, ja, Ik ben het oh, uh, met de redenering eens. Maar <coughs> laat, laten we daar onmiddellijk achteraan zeggen. Het is niet zo vreemd. Want wij worden dus vergeleken met onze oosterburen. Um, als je kijkt naar dat land. Zij hebben een... Uh, uh, begrotingstekort, net als wij, maar van min 1 procent. Um, wat is de reden daarvoor? De reden is dat zij in de economisch goede jaren, dus jaren voor 2008... een heleboel hervormingen doorgevoerd hebben in hun economie. Ze hebben de arbeidsmarkt flexibeler gemaakt. Ze hebben het makkelijker gemaakt om mensen aan te nemen, te ontslaan. Het is geen wonder dat het aantal mensen in Duitsland dat werkt op het hoogste niveau staat sinds 1991. Ook nu. Dat is de bonus van een flexibel gemaakt arbeidsmarkt. Dat, dat zij allerlei dingen aangepakt hebben in economisch goede jaren. Want op dat moment uh, lever je ook wel wat in. De structurele, structurele hervormingen, daar hebben we het over. Uh, die hebben nare bijeffect. Ze doen altijd pijn. Nou, Als je die hervormingen doorvoert in een omgeving waarin de economie groeit dan voel je dat veel minder hard. Nou, dat hebben wij nagelaten. Ja. Dus wij moeten het nu gaan doen. Maar het is prachtig wat je zegt, want dat, dat is natuurlijk precies de vinger op de zere plek. Want dat vergt politiek lef. Ja. Het politiek lef namelijk, om in tijden van hoogconjunctuur te zeggen... broeders en zusters, even het tandje minder. Want we gaan de, de arbeidsmarkt bijvoorbeeld hervormen. Ja, broeders en zusters, even wat rustig gaan. Want we gaan de hypotheekmarkt dat uh, vergt hervormen. Lef. Nou, uh, Nederland heeft, heeft dat in ieder geval niet doorgevoerd in die goede jaren. Um, en die rekening heb je nu. Want onze overheidsfinanciën uh, die worden slechter. Dat is op zich niet zo vreemd. Dat, dat geldt voor alle landen. Op het moment dat het economisch minder gaat, uh, uh, uh, heeft de overheid minder inkomsten dan geraamd. De belastinginkomsten die vallen bijvoorbeeld tegen. En geeft de overheid meer geld uit dan geraamd. Omdat er meer mensen een WW-uitkering krijgen, om maar iets te noemen. Nou, dat is dus niet vreemd. Maar als je in de goede jaren gebruikt had om een paar maatregelen te nemen om je te beschermen voor de slechte jaren, hadden wij nu dit probleem niet gehad. En ja. was Mark Rutte vandaag gewoon in de vergadering geweest met zijn ministers? En was hij in de middag niet naar haar majesteit hoeven gaan? Maar dat, dat is jouw verklaring voor die spread. Het, het verschil tussen de, de Nederlandse uh, de rente op, op, nou, op staatsobligaties en, en in Duitsland. Het is heel simpel. Ons land heeft te maken met een groot begrotingstekort. Met een politieke situatie waarin er in ieder geval onzekerheid is over... gaat het en zo ja hoe aangepakt worden? Uh, en onze hoogste rating loopt de gevaar. De Oosterburen die hebben een heel laag begrotingstekort. Er is geen onzekerheid over wat zij daaraan gaan doen. En de hoogste rating is niet in gevaar. Het zou heel vreemd zijn als de spread... dus het verschil tussen de Nederlandse rente en de Duitse rente... niet was opgelopen. Oké, okay, helder. Um, je beschreef net hoe dat systeem globaal in elkaar zit. Hè? De overheid geeft geld uit en krijgt geld. Dat ja. is de, de, de allersimpelste variant. Uh, maar dat zijn communicerende vaten. Want als de overheid te veel uh, geld uitgeeft, uh, dan, dan loopt het systeem vast. Als de overheid heel hard gaat bezuinigen... Uh, dan betekent dat de overheid zelf weinig geld uitgeeft... en dat er dus ook minder inkomsten binnenkomen. Wat ik nou zo eng vind altijd in dat hele systeem... is waar zit dat kantelpunt ergens? Want je kunt, en in Spanje je het volgens mij al een beetje... Ja. toch niet eindeloos, dat is in Nederland nog lang niet te zicht... maar toch niet eindeloos zeggen, we bezuinigen maar. Nee, dat is natuurlijk zo. Uh, uh, uh, uh, het, gaat erom, het gaat erom ook, ook, ook niet uh, alleen maar over wat je op dit moment doet. Uh, ook de financiële markten, je zou het bijna niet zeggen... maar die hebben de neiging eigen om jaren vooruit te kijken. Dus... Die zouden stukken minder onrustig zijn over ons land als wij een boodschap hadden ingestuurd eh, naar die financiële markten toe: Wij hebben nu een veel te hoog begrotingstekort. Een van de opties is om dat volgend jaar al te reduceren naar min 3% of nog lager. Wij als land hebben ervoor gekozen om die periode wat langer te nemen. Dus laten wij volgend jaar en het jaar daarna gebruiken om. Om, om, om onze overheidsfinanciën in orde te brengen. Als je dat goed uitlegt, als je aangeeft welke stappen je gaat nemen en wanneer... dan zien die financiële markten dat je er alles aan doet. Ze begrijpen heel goed dat je niet uh, al die maatregelen in één keer neemt... want het schaadt je economie, dat, dat is gewoon waar. Als je dat gewoon zo uitgelegd had, dit zijn de stappen die we gaan doen dit is waar, waar we in 2014 op uit willen komen... dan was er weinig aan de hand. Zeker voor een land met, waar we het al eerder over hebben gehad... met een ijzersterke reputatie op dat gebied, zoals Nederland. Ja, ja. en gegeven het feit dat wij dus niet een aantal preventieve maatregelen genomen hebben... Die, waar we nu last van hebben. Ja. Um, nu, nu hebben we al onlangs een draai om onze oren gekregen van Fitch... een van de drie kredietbeoordelaars. Die hebben al gezegd van het zou wel eens uh, eraan kunnen gaan... Die Triple E, ja. uh, waar het net in het oog ook over ging. Um, de tweede draai is nu uh, om onze oren ge gekomen van Moody's. Ze hebben gezegd dat de val van het kabinet... heeft een negatief effect op de Nederlandse kredietwaardigheid. Ja. Um, Laten we het over die drie bureaus hebben. Er wordt al vaker over gesproken, maar jij, jij, jij, jij begrijpt ook echt... hoe die clubs werken. Wat zijn dat voor dames en heren die daar werken? Nou, dat, uh, uh, je zou de indruk hebben dat, dat het, dat het uh, uh, uitzonderlijke mensen zijn in de zin dat zij uh, in staat zijn om al die complexe dingen... want als we hebben het over overheidsfinanciën. En dat oogt heel makkelijk. Overheid geeft geld uit, ontvangt geld, Nou, dat is een heel complex systeem. Uh, die drie uh, ratingbureaus, daarvan bestaat toch een beeld van... nou, ze zijn in staat om dat complexe uh, ding... wat we overheidsfinanciën noemen, te doorgronden. En dan ook nog vooruit te kijken... hoe dat allemaal in de komende jaren zal gaan. Nou, dat is natuurlijk niet waar... Uh, zij um, zijn ze niet zoveel beter als, als jij of ik. Nou ja, dat, dat, dat, wat mij in ieder geval opviel toen ik uh, het stuk las van Moody's... ik heb het hier bij me. Uh, dat, is, dat is behoorlijk compact. Ja. Um, ik dacht, waar we het nu over hebben, wat nu nieuws is... wat nu op, op Teletext staat, waar de NOS het over heeft, waar wij het nu over hebben... Um, is, is niet meer dan iets meer dan een A4'tje. Uh, en geschreven, uh, nou anderhalf A4'tje... Ja. Uh, op een manier waarvan ik denk, ja, de, de, een, een gemiddelde journalist... Die, of een, een macro-econoom die een hoofdredactioneel commentaar... voor een krant af en toe schrijft, kan dit ook produceren? Ja, maar het is, het, er staat een naam van een van die drie bedrijven boven... en dat geeft al, al, al enig, enig statuur aan zoiets. Maar wat er in feite staat, is, is wat iedereen kan opschrijven. Er is Vorige week was er sprake van minder politieke onzekerheid in Nederland. De politieke onzekerheid is nu toegenomen... De regering is afgetreden. En dat je dan opschrijft... Uh, uh, uh, dat is niet goed voor de aanpak van grote problemen die we hebben... Ja, dat ligt zo voor de hand. Uh, ja. Dat kan iedereen. Als je nou bij zo'n moedies binnenloopt, hè, wat zie je dan? Zie je dan balzalen vol met wetenschappers? Uh, nou, er werken niet al te veel wetenschappers daar. Uh, het, het, het zijn gewoon jongens, uh, meisjes, mannen en vrouwen... die... Uh, uh, net als ik misschien uh, uh, al heel vroeg wist... ik wil macro-economie gaan doen... of ik wil iets met de financiële markt gaan doen... Uh, die zijn uh, van de universiteit of via via... uiteindelijk bij die bedrijven gekomen. En die hebben de opdracht uh, om een bedrijf... of een land in dit geval uh, in de gaten te houden... en kijken wat, wat, wat gebeurt daar, hoe staat het land ervoor... Uh, en op basis daarvan te schrijven. Um, en dat, dat hele complexe... Uh, uh, een samenspel van dingen te reduceren tot één letter. En dat een, ene een letter. Rating. Een rating noemen ja. we dat. Ja. En dat geeft aan hoe veilig het is om je geld uit te lenen aan zo'n land. Ja. Het is niet meer en niet minder dan dat. En, en als je het over, over bijvoorbeeld Moody's hebt, of, of over Fitch hebt, of over uh, de, de Standard poor hebt, heb je het dan over uh, een. Een departement van zo'n bedrijf dat zich bijvoorbeeld met Nederland bezighoudt, ja. Of zijn het één of twee mensen? Of, of, of, wat nou, dat, dat hangt van de omvang van het land ook. Uh, maar ik kan me voorstellen dat, dat zij meer dan één of twee mensen gezet hebben op ons land. Wij zijn een klein land, maar macroeconomisch stellen we wel wat voor. Ja. Dus, dus, uh, <laughs> een behoorlijke economie hier. Ja, ja. Uh, dus het zijn er wel meer mensen die, ja, die, die, die ons de hele dag door analyseren uh, wat wij hier allemaal maken en hoe wij in het leven staan... en wat we allemaal willen en wat onze overheid wil... en wat de voornemens zijn uh, qua beleid. Maar uh, je moet altijd voorop uh, uh, uh, uh, stellen... het zijn geen mensen die alles weten. Maar het in, zijn, hebben... Ze maken heel veel fouten. Dat, dat, dat weten wij nu. Maar dat is nooit anders geweest. Maar hebben we het dan over uh, drie mensen, vijf mensen, tien mensen? Ik zou het niet weten. Maar het zijn wel hele grote afdelingen. Want het staat ook heel veel op het spel. Die ratings ja, zijn, zijn, zijn, zijn, zijn cruciaal op de financiële markt. Maar dat maakt het ook zo eng. Dat maakt het eng. Uh, uh, het is een feit Het is een feit wat door ons ook ingegeven is. Ze schrijven dingen op die eigenlijk jij en ik ook kunnen opschrijven. Uh, jij hebt misschien wat meer dan ik, maar in de grote lijnen kunnen we het wel bedenken. zeg maar, Als we even gaan zitten... Um, uh, en er zijn er maar drie ter wereld uh, die dat überhaupt doen. En nou, er zijn en, ook nog drie al in Amerikaanse. Er zijn er meer. Uh, er zijn er veel meer zelfs. Maar deze drie zijn, zijn, zijn de meest belangrijke. Uh, uh, je hebt bijvoorbeeld, om uh, maar eens noemen... Japan heeft ook een soort gelijk bureau, En die instelling geeft ook ratings voor allerlei landen. Nou, je moet je voorstellen, Japan heeft een schuld van 200% van de totale economie. De Nederlandse schuld is minder dan 70%. Nou, in, in, in een normaal functionerend systeem zou de score van Japan bijzonder laag zijn. 200%. Dat zou junk junkstatus moeten zijn? Ongeveer ja? wel. Ja? Nou, de Japanse rating agency die geeft de hoogste status in Japan. En dat is juist de reden waarom niemand die instelling serieus neemt. Ja, maar dat is ook volstrekt ongeloofwaardig als je nu beschrijft. Maar die hebben dus uit Vernein waarschijnlijk... omdat er drie uh, Amerikaanse monopolisten zijn... hebben ze maar een eigen bureau opgericht. Nou, daar moet je ook wel mee oppassen. Fitch-ratings, de, de, de laatste die een waarschuwing... die een gele kaart aan Nederland heeft gegeven... Uh, de eerste? Uh, nee. Uh, Fitch was de eerste, toch, die dat zei. Moody's nu de tweede? De S&P, dat is... De allergrootste bijna. Die heeft maanden geleden gele oh, oh, oké. Okay, okay. Dus Fitch was... was uh, als we het al de over Fitch dan. hebben... was aan de late kant zelfs. Uh, het hoofdkantoor... staat in Londen en de VS. Maar uh, 80% van de aandelen van Fitch... is in handen van een Frans bedrijf. Dus... Uh, zo Amerikaans zijn ze ook weer niet. Ik mag hopen dat ze een goed redactiestatuut hebben... dan ja. gezien de betalingsdiscipline <laughs> van, de, van de Fransen. Um, goed, maar die discussie even over, over, over Japan is op zich wel interessant. Die, die Japanners hebben uh, hun eigen bureau gezet. Jij ja. zegt volstrekt ongeloofwaardig. In Europa speelt die discussie ook. Uh, Angela Merkel heeft gezegd... wij moeten ook nu een, Amer een Europees ja. ratingbureau uh, oprichten. Nou, daar is uh, uh, in principe heel veel voor te zeggen... Uh, Waarom? Juist omdat het vanwege het feit dat we nu te maken hebben... met de drie agencies die het eigenlijk voor het zeggen hebben. En ook economisch gezien wat meer concurrentie, geloofwaardige concurrentie zou goed zijn. Nou, het zit er in het woordje geloofwaardig. Als je zo'n uh, tegenhanger van Moody's of Fitch of S&P... in Europa zou willen oprichten, en je doet dat nu dan weet iedereen op die financiële markten... die zo ontzettend belangrijk zijn voor ons, waarom je het doet. De enige reden is zodat je zelf de hoogste rating... aan die Europese landen kunt geven. Ah. En dan begint zo'n Europese agency vanaf dag één eigenlijk... met een ongelooflijk probleem qua imago en reputatie. Dus ook hiervoor geldt, je moet het dak repareren als de zon schijnt. Je moet dit zeker doen, maar... De manier om het te doen is zeggen... wij, Europeanen, zijn van plan om een eigen rating agency op te zetten. Wij gaan er nu mee starten in de zin dat we alles voorbereiden. Uh, maar die Europese instelling gaat van start, gaat live... pas nadat de problemen van nu opgelost zijn. Ja. Maar dan heb je het misschien ja. voor jou. Het gaat er gewoon niet komen voorlopig. Dus 200 miljoen voor nodig, euro. Ja. Uh, helemaal niet zoveel geld in het licht van alle miljarden die rondgepompt worden. Wij hebben afgelopen jaren 300 miljard gepompt in Griekenland. En nou uh, is Europa niet in staat om 200 miljoen euro te vinden voor zo'n agency. Dat klopt dus ook niet, toch? Dat betekent, nou, dat, dat, betekent denk... dat de politieke wil er blijkbaar niet is. Het komt in ieder geval niet heel sterk over. Ik, ik, ja? ik denk dat dat. Je denkt dat je, dat, denk dat je dat gelijk hebt, maar je legt... okay. Politieke wil er op dit moment niet is. We slaan de bladzijde van Moody even over uh, om. Want uh, bij Moody, ik bedoel letterlijk, uh, sla ik de bladzijde even om. Want Moody, uh, elk advies waar we het net over gehad hebben... het advies wat nu uh, in het nieuws gekomen is... wordt voorzien van een disclaimer van uh, hele kleine lettertjes... maar wel uh, echt een A4 vol. Die even lang is als, uh, ja. als een stuk... Uh, als de brontekst, ja. ja. ja. Uh, een van de dingen die er staat uh, is, het uh, is Engels, dus uiteraard... All information contained herein is obtained by Moody's from sources believed to be accurate and reliable. Uh, dus de bronnen uh, waar, waar, waar, waar Moody's zich gebaseerd uh, worden geacht om betrouwbaar en uh, uh, nauwkeurig te zijn. Ja. Accurate. Dat klinkt al niet heel fijn, toch? Nee, maar ook, ook, ook, ook dit is Believe niet nieuw. to be bedoel ik. Deze disclaimer was er ook in 2007, was er ook in 2001, was er ook in 1991. Het is alleen dat er nu aandacht voor is. Maar wat zij toen in feite zeiden, die agencies... wat ze nu zeggen is, is, is niks anders. Ik acht een land zoals Nederland goed in staat om zijn schulden af te betalen. Dat oordeel baseer ik op informatie van instellingen en mensen... waarvan Bas. ik zeg redelijk betrouwbaar, maar pas op, ik kan niet nagaan of het zo is. Ja, dat is inderdaad uh, wat, uh, precies, dankjewel. Dat is namelijk de vervolgzin Moody's is not an auditor... Uh, and cannot in every instance independently verify... or validate information received in the rating process. Met andere woorden, we zeggen het wel. Maar of het ook waar is, ja. dat weten we niet. Ja, je zegt, ja, kijk... Spoor... En dan is het extra vreemd dat zo'n zo zo zo zo rating... wat dus hangt aan... aan, aan niet uh, na te gaan informatie, dat, dat die rating agency ook niet kan nagaan of het allemaal wel, wel juist is. Zo'n cruciale rol spelen. Ja, dat want, maakt het zo ze, want ze zeggen ook nog, en dan, dan ben ik klaar met citeren: de ratings. Uh, uh, sorry, even kijken hoor. Uh, nou ja, even heel, heel vrij geparaphraseerd wat ze eigenlijk zeggen. Het, het, het zijn statements of opinion. Het is dus een mening. Wat is wij mening. zeggen is een mening. Uh, dan kun je zeggen: de spelregels zijn niet veranderd. Ja. Uh, maar het spel wel. Want dit moment ja. namelijk ja. is het erop of eronder uh, voor de hele eurozone. En misschien wel voor de wereldeconomie. Klopt, klopt. Kijk, die rating agencies, die hun, hun scores voor landen... hebben hele grote invloed op de financiële markt. Dat is een feit. Je kunt er dat niet mee eens of oneens zijn. Dat is gewoon zoals het is. Die rol hebben die agencies niet zelf... Uh, uh, uh, uh, uh, gecreëerd. Nee, dat is een gegund Voor een natuurlijk. deel is het gegund door diezelfde overheden. Ja, en Kijk, door de markten. Ja. Neem bijvoorbeeld de Nederlandse... Uh, grote institutionele beleggers. Zoals uh, PGM, uh, APG, al onze... <lacht> pensioenfondsen. We hebben er meer dan 600. Nou, die mogen ons geld niet zomaar ergens... in gaan steken, in beleggen. Er zijn hele nauwkeurige regels voor. Nou, in al die regels spelen die... Ratings, doorslaggevende rol. Je mag beleggen in staatsobligaties van landen met een, met een bepaalde rating. Dus wij als Nederland, als Europa, als wereld... wij, wij maken die regels uh, uh, uh, uh, zodanig dat door die regels die rating agencies zo hey, een ik, ik even grond hebben. Uh, Parallellen trekken is altijd gevaarlijk. Maar trekken ze een parallel met de politiek. Stel je voor dat een kabinet, een zittend kabinet... beslissingen neemt en dan zegt... dames en heren, we gaan, uh, gaan nu de, uh, die en die beslissing nemen. We gaan, uh, uh, nou weet ik veel... maar we gaan nu niet vertellen op grond waarvan we dat doen... wat onze informatie is en wie ons dat verteld dat hebben. U moet maar aannemen dat wij over het algemeen beschikken... over betrouwbare informatie ja. van betrouwbare informanten. Kijk, um, ik ben uh, onder andere bezig met een, uh, met een wetenschappelijk promotieonderzoek. Elke woord, elke zin in een wetenschappelijk onderzoek... moet verantwoord zijn. Ja. Waar komt het vandaan? Wie zegt dat? Wie bewijst dat? Doe ik dat niet, of doet een wetenschapper dat niet... dan wordt het direct afgeschoten. Het moet altijd na te gaan zijn. En terecht. En mensen kunnen, moeten, het, moeten in staat zijn om het te verifiëren. Nou, Daar is het heel acceptabel en heel logisch... En hier hebben we het over drie bedrijven... die gigantische invloed hebben op ons dagelijks leven. En die in alle openheid zeggen... de informatie op basis waarvan ik die cruciale rating samengesteld heb. Ik kan niet nagaan of die juist is. Ik heb dat, die informatie gekregen van mensen of instellingen... waarvan ik denk dat ze betrouwbaar zijn, maar dat hoeft niet het geval te zijn. En dat wordt gewoon geaccepteerd. Wat vind je ervan? Wetenschappelijk gezien slaat het nergens op. Nee, dankjewel. Want ik dacht de parallel is nog sterker. Stel je voor dat het kabinet zegt, we gaan een oorlog voeren tegen een land. En we zeggen niet waarom. Ja. Het is toch een beetje eigenlijk vergelijkbaar. Een ratingbureau heeft de kracht om een oorlog te voeren tegen een land. Uh, tegen een zone zelfs, een economische zone. Uh, en dat te doen op basis van bronnen en informatie die ze niet openbaar maken. Nou, dat is de kracht zelfs, die hen gegund is. Zelfs als zij, als zij de informatie openbaar maken... en heel veel van de informatie die ze gebruiken... maken ze ook gewoon openbaar. Uh, uh, uh, dan nog, je zegt wel van de informatie... Ja, maar je moet mij er niet op aanspreken... als de informatie later niet juist blijkt te zijn. Dat is, dat is het begin van de disclaimer, ja. ja. <laughs> uh, wat is het verschil dan als wij dat ook zo uh, zouden gaan... wij spreken nu af, die... die Europese rating agency, die komt er niet. Geen geld. Nou, wij hebben wel een idee hoe dat wel kan. Laten wij vanaf morgen voor elk Europees land een score gaan geven op basis van informatie waarvan wij denken: nou, daar hebben we het aan. Maar we steken onze handen niet in de vuur dat die informatie ook helemaal juist is. Mijn gast in kast doen is Edin Mujadic. Edin, Edin Mujadic is macro-econoom eh, verbonden aan de Universiteit van Tilburg. Um, Laten we even naar de muziek gaan luisteren. Edin, je hebt uh, wat meegenomen. Ik zag uh, um, een aantal hele leuke cd's die het allemaal niet werden. <laughs> en, en toen had je ook nog uh, Leonard Cohen. Uh, uh, er zijn veel, heel veel mensen vinden dat heel prachtig. Dat is heel persoonlijk. Zoals zoveel dingen. Jij vindt het ook heel mooi, geloof ik. Klopt. Speciale reden, behalve, hij komt in Nederland trouwens in augustus. Nou, dat, is, uh, uh, dat was bij mij uh, niet bekend. Dus wat mij betreft is... Uh, uh, dit gesprek nu al voor mij uh, geslaagd. Ik heb uh, een waardevol stuk uh, nieuwe informatie gekregen. Kijk eens aan. Nou, en zo, zo lever jij heel veel waardevolle nieuwe informatie... voor dit gesprek van KS Daar ben ik je al zeer dankbaar voor. We gaan zo meteen verder. Maar dan gaan we eerst even luisteren naar uh, Leonard Cohen. I do what I do. That it's either black or white. Thank God it's not that simple. It's not that simple. In my secret land, I bite my lip. I buy what I'm told. From the latest hit. Wisdom of old, but I'm always alone. dat die man een dijk van de stem heeft. Het is, uh, het is een heel mooi nummer en het is een hele, hele aparte stem, ja. Een speciale reden waarom jij voor, om dit nummer gevraagd hebt? Uh, nou, ik, ik ben ooit, dat is jaren geleden, toen was ik nog student... Uh, was ik uh, aan het werk, uh, diep in de nacht, in een lokale supermarkt. Uh, ik werkte tot een uur of drie, half vier, zo een beetje. Ik kwam uh, op een studentenkamer... Ik kon niet gaan slapen en uh, Nederland 1 stond aan met Radio 1 op de achtergrond. En toen werd een stukje van het, uh, uh, het nieuwste cd van Leonard Cohen gedraaid. En dat was dit nummer. En voor die tijd wist ik niet eens wie die man was. Maar het nummer vond ik zo mooi dat ik de volgende dag op zoek ben gaan naar zijn cd. En nou... CD heb ik uh, vanavond meegenomen. De gast in uh, Kazaloene, Edin Mujadic, macro-econoom... naar aanleiding van uh, de afwaardering van Nederland... Uh, en, en de hele financiële onzekerheid, uh, de onzekere situatie waarin we zitten nu. Um, zullen we even kijken naar de risicofactoren van de Nederlandse uh, economie? Ja. Um, want eentje hebben we natuurlijk uh, gehad, een, een risicofactor... Um, namelijk afwaardering van de Nederlandse kredietwaardigheid. Daar hebben we het over gehad. Ja. De huizenmarkt, dat is een belangrijke, denk ik. Ja. Nou, dat, dat... En een giftige ook. En een lastige ook. En, en een lastige, en dat heeft ook te maken met waar wij dit gesprek ook mee zijn gestart. Omdat je dat, dat lastige probleem niet aangepakt hebt in goede jaren. Uh, we hebben er toen natuurlijk wel iets aan gedaan. De hypotheekrenteaftrek is ge, uh, gemaximaliseerd op, op uh, uh, zoveel jaren. Uh, uh, maar dat, dat is allemaal heel weinig. Uh, waar nu over wordt gesproken is het, is het afschaffen of, of sterk reduceren. Of, nou, uh, t, hoe je het ook went of keert, het is slecht voor die huizenmarkt. En die huizenmarkt is heel belangrijk voor onze economie... omdat het vertrouwen van de Nederlander... hangt voor, in grote mate af van de waarde van zijn huis. Als de waarde van je huis stijgt, dan denk ik, nou, ik kan de overwaarde uh, gaan opnemen... Uh, om het uit te geven. of ik, ik hoef me in ieder geval geen zorgen te maken... over de mogelijkheid dat mijn huis minder waard is dan mijn hypotheek. Nou, dat doet wonderen voor het vertrouwen van mensen in een land als Nederland. Nou, had je dat aangepakt in goede jaren... dan was dat negatieve effect van nou, je levert toch wat in. Ruimschoots gecompenseerd door het feit dat de lonen stegen... Uh, dat je zomaar van de ene baan naar de andere kon... was er heel weinig aan de hand. Nu word je gedwongen om dat lastige probleem aan te pakken, wat heel veel mensen raakt. Uh, uh, op, het moment, op het moment dat de lonen heel matig stijgen, dat de werkloosheid stijgt, en dat er algehele onzekerheid is over niet alleen de waarde van je huis, maar of je ook een inkomen hebt als je 65 bent, hoe hoog dat inkomen is, wat kun je daarmee kopen. Nou, fijn, allerlei dingen die komen samen, en dan komt dit er en nog eens bovenop. Ja, Terwijl jij zegt, het is eigenlijk de basis van het vertrouwen. De basis is de basis van het vertrouwen. Is de waarde van de stenen, zou ik maar zeggen. Ja. Uh, en, en daar gaat het slecht mee. Dat wil zeggen dat, omdat die markt op slot zit... verhuizen mensen Door die niet meer. onzekerheid. Door die onzekerheid. Mensen verhuizen niet meer. Uh, en dan wordt ook nul gebouwd. Ja, dat is een probleem wat we al heel lang hebben. Uh, ik moet je voorstellen, land als, als, als Amerika of Spanje uh, of Italië... daar werkt op die woning, op die huizenmarkt... werkt de vrije markt nog enigszins. In de zin dat als de vraag naar huizen stijgt... dan worden er ook meer huizen gebouwd. Dat is simpele de wet van vraag en aanbod. Nou, die wet uh, van vraag en aanbod die heeft in Nederland nooit gewerkt. Uh, hoeveel huizen er gebouwd mogen worden is streng gereguleerd... en hangt absoluut niet af van de vraag naar huizen. Aha. En ook het soort woning wat gebouwd is. Dus al, Alles is geregeld. Middenklasse, zeg maar, eh, die, daar zijn er veel te veel van. En de, boven, de dure Almere, huizen en de goedkope woningen zijn er veel te weinig. Een stad als, uh, als Almere is een uitzondering dat je nu uh, uh, uh, zelf mag aangeven hoe je huis eruit ziet. Dus ook dat was heel, uh, heel streng geregeld. Een Stalinistische huizenmarkt. Ja. Um, de, de inflatie, misschien ook nog wel belangrijk om even te benoemen nog. Want jij, daar ben je ook specifiek mee bezig. Nu met je, in jouw vak ben je bezig met de inflatie. In hoeverre is een oplopende inflatie een uh, reëel gevaar? Nou, uh, uh, in mijn ogen uh, is, het een, uh, is het een heel groot gevaar. En ook een heel reëel gevaar. Uh, in de zin dat, dat, dat, uh, dat het in mijn ogen althans uh, uh, zo is... dat we de komende jaren echt een hele hoge inflatie mee gaan maken. Uh, we zijn gewend aan 2 2,5 procent. Uh, nou, dat wordt volgens mij, maar er zijn andere economieën die daar anders over denken, uh, uh, dat wordt veel meer. En waar moeten we dan denken dan? 5, 6 procent, misschien nog wel meer. Uh, hoe komt dat dat die inflatie oploopt? Waarom? Uh, dat heeft uh, uh, heel veel redenen. Uh, uh, een van de belangrijkste redenen is dat diegenen die de macht hebben om de inflatie af te af te stoppen, de overheid en de centrale banken, die hebben er juist alle belang bij dat de inflatie oploopt. Want het mooie, het, als je heel veel schulden hebt... Euh, het, het mooie van inflatie is dat, dat, dat de last van die schulden euh, omlaag gaat... naarmate ja. de inflatie hoger het is. Het verdunt als het ware een beetje. Hoge inflatie betekent een soort verdunning van de schulden. Je betaalt je schulden die je opgenomen hebt in euro's... Euh, euh, betaal je met euro's die veel minder waard zijn. Ja. Ja, dus precies. Dus het wordt, wordt allemaal, wordt goed. En, en wat je bedoelt te zeggen is, de centrale, Europese Centrale Bank bijvoorbeeld, ja. wordt aangestuurd door landen die allemaal miljarden schulden hebben. Nou, formeel wordt de Europese Centrale Bank door niemand aangestuurd. Ja. Maar als je gaat analyseren wat de bank heeft gedaan, sinds 2008 met name, ja, dan, dan, dan is de conclusie heel makkelijk voor de hand dat de ECB niet geheel immuun is voor de wensen van de politiek. Het probleem dus nou is zeggen. dat, dat eh, eh, omdat dat lijntje er dan toch ligt... dat die grote Europese landen, de smaakmakers in de economie... in de eurozone hebben alle belang mee dat de inflatie oploopt. Dat is wat je zegt. Nou, niet alleen de grote landen, maar met name landen in het zuiden. Want die hebben juist heel grote schulden. Ja, maar ook Nederland. Toch? We hebben ook nou, enorme bedragen in de banken gestoken... Nou, daar hebben we het zo meteen wel over. Ik heb het nu over de overheidsschulden. Die zijn in landen als Italië en Griekenland zodanig hoog... dat een beetje hogere inflatie de landen goed uit zou komen. En binnen de Europese Centrale Bank geldt nou eenmaal de regel... één land, één stem. Dus Malta heeft evenveel te zeggen als wij. Fijn. Daar zijn we blij mee. We, nou ja, Je zegt, we hebben het er zo meteen nog over... maar we zijn bijna aan het einde van deze uitzending gekomen. Uh, zo hard gaat het. Uh, ik zou je nog één ding willen vragen. Hè. Namelijk morgen uh, wor, uh, wordt, er een, uh, wordt er weer geld opgehaald door Nederland. Dan is één van de leningen loopt af. Anderhalf tot twee ja. miljard moet er opgehaald worden. Uh, zie je dat met vertrouwen tegemoet? Ja, zeker. Kijk, ja? er wordt nu alleen gesproken over een kans... dat de rating van Nederland omlaag kan gaan. Zelfs als dat morgenochtend zou gebeuren... zitten wij er... Relatief gesproken nog steeds uh, uh, goed voor vergeleken met een heleboel andere landen in Europa. Ik kan me ook herinneren dat trouwens nog onlangs uh, geld opgehaald werd door Nederland. en dat er een negatieve rente geboden werd. namelijk dat landen ja. geld toe wilden geven. Ja. voor het stallen van geld in Nederland. En dat is nog maar een paar weken geleden. Klopt. Ook bij het NOS-journaal te zien trouwens. Um, ik ga een beetje sneller praten, want ik wil graag even tegen de luisteraar zeggen. dat we in het tweede uur. Uh, aan de uh, Wisdom of the Crowd gaan doen. Politiek Den Haag likt de wonden en uh, vraagt zich af hoe nu verder. Um, ik wil eigenlijk die antwoorden van u willen horen in de tweede uur. Wat moet er ja. gebeuren nu om Nederland weer op orde te krijgen? 0800-1121 is ons telefoonnummer. 0800-1121. Of via de andere uh, manieren, zoals een mailtje naar kazeloenen.ncv.nl. Dus dat. Uh, hoe moeten we uh, het aangepakken? Wat moet er gebeuren in dit land? Zometeen in de tweede uur van Kazeloenen na het hoorspel. Edin uh, Mujadic, hartelijk dank dat je hier was. Geen dank. Veel dank voor je helder uitleg. En uh, nou ja, volgens mij valt het wel mee uiteindelijk, als ik jou zo hoor. Volgens mij ook. Maar we de grootste schreeuwers krijgen de meeste aandacht. Zeker nu. Jammer. Want de mooiste verhalen Onf, vind je vaak dichtbij. Die. Daarom maken wij programma's over mensen. NCRV Het Bureau, hoorspelserie naar de gelijknamige roman van J.J. Voskuil. Boek 2, aflevering 36, 1970.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 Als in de kamer was, zou ik het niet durven, maar ik vind dat jij best om moet. De thee is zo klaar. Gut. Kattenblot. Hoe kom je daar? Een jongen op mijn bureau is daar penningmeester van. Ik had moeten zeggen.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 De Jong heeft hem omschreven als een vleugje parfum in de spruitjeslucht van het politiek gebeuren. De Jong is een idioot! Hij zou wel een goede dagboot kapitein zijn geweest, maar van politiek heeft hij geen benul. Ga was mij nou aan Sam Kalde? Die heeft daar heel wat verstandiger op gereageerd. In de eerste kabouterstraat, in de eerste commune van de Oranje-Vrijstaat, treft het Poverteriaat in de vergadering bijeen op 5 februari in Agnaton.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 Zo, so. Ga je het door zeg? <laughs> oh, oh. Hebt u wel eens gedorst? Oh, ja. ja, zat. Die heer, dat is lief. Ja ja. Ja. Ja, ja, ja. Met zo'n vlegel? Ja, hoor. Van wie heet die? Van Staal. Op de Achtergracht. Oh, ja. Zijn zoon net toch zeker? Want Staal die is al lang oh. door. Ja, ja. zijn zoon. Ja, Staal, die heb ik nog goed kent. Ja, Rinus Staal. Thomas Staal. Rinus, dat was zijn broer. Oh. Die heb ik ook nog gekend. Ja. ja.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 Zo. Maar zo moet je niet dorsen. Nee, hoe moet het dan? Geef eens. Zo. Zo? Ja, zoiets ja. Het lijkt erop. Maar ja, zo kun je toch geen kracht zetten. Ja, maar je Dat moet ook niet. Als kneus je de bloemzaden. Het waren bloemzaden. Ja, natuurlijk. Want die waren veel te fijn voor de machine. Dat gaf alleen maar narigheid. Ah, en het graan? Ja. dat had je hier feitelijk niet. Dan moet je verderop in de polder wezen. Ah, ik heb ook wel eens gezien dat ze die stok niet hadden versmald... maar dat ze er een ijzige knop op hadden gezet. Ja. Voor het breken. Ach, ah, dat nee, hebben ze hier ook nee. wel eens geprobeerd, maar dat is niks. Dat niks, nee. Uh, dat, uh, dat draait veel stroevers. Ja, en, en het is nergens voor nodig. Wel, nee. Want als je het goed doet, dan breekt hij niet.